Waar gaan we eerst heen? Naar nieuw Schoonebeek. Hoe heet die man? Wegge. Goeie vakman. Ik denk dat hij ons wel wat kan vertellen. U kent hem al lang? 30 jaar. Als bakkerijconsulent. Als bakkerijconsulent. Zo ken ik ze allemaal die we vandaag bezoeken. Ik had gedacht...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 Dat is een eindweg. Zeg nou eens eerlijk: had je hier nou wat dan? Niet veel. Nee, ja. Er kwam niks uit. Hè? Heel weinig. Het was net of je wat achterhield. En je vraagt je af waar dat dan aan ligt. Het is een bakker. Ja, het is een bakker. Daar kon je wel eens gelijk in. Nemen. Het is een bakker. Waar gaan we nu heen? Naar Velerveen.